they don't turn their heads as they see me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 CDA heeft voor het eerst minister Donner genoemd als kandidaat voor de post van vicepresident van de Raad van State. CDA is in beeld om de opvolger van de PvdA, chank Winning, in te, te leveren. CDA-voorzitter Peter Omschof Donner gisteravond in het Radio 1-programma met het oog op morgen naar voren. De naam van Donner ziet dan de tijd.